7 uur. Dit is Radio 1 Het Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. Hoeveel ruimte krijgt Onno Hoes nog van de Maastrichtse gemeenteraad? En opluchting of kater nu het woonakkoord is aangenomen in de Eerste Kamer? Hoort u ook al meer over in het NOS-journaal? Jan van de, Putten. de Eerste Kamer heeft dus ingestemd met dat woonakkoord. Rond middernacht bleek dat ook PvdA-senator Duivestein het steunt... na toezeggingen door minister Blok voor wonen. En daardoor was er in de Eerste Kamer een zeer nipte meerderheid voor... de woonplannen van het kabinet. 37 tegen, 38 voor. En dat betekent dat het wetsvoorstel is aanvaard. Tot laat in de avond bleef het spannend omdat al die tijd onzeker was of Duivenstein voor of tegen zou stemmen. Hij had vooral bezwaren tegen de verhuurdersheffing voor woningcorporaties. Duivenstein pleitte voor een tijdelijke verhuurdersheffing tot eind 2016. Maar minister Blok was daartegen. Blok zegt er wel toe dat hij de heffing wil verlagen als blijkt dat er te veel nadelige gevolgen zijn. En daar kan Duivenstein mee leven. Ik ben ervan overtuigd. Dat de evaluatie straks ook zal openbaren dat er gewoon negatieve effecten zijn. En dat weten we dus al binnen twee jaar. En dat betekent dus dat daarmee het, het debat over de volkshuisvesting weer opnieuw zijn betekenis gaat krijgen. Want ja, dit is toch ons vak. Gewoon iedere keer weer dat debat vormgeven. Duiverstein zei na afloop dat hij niet van plan was om zich aan te sluiten bij de oppositie. De chef van het VN-team dat in Syrië onderzoek doet... naar aanvallen met gifwapens, wil een nieuw onderzoek... om vast te stellen wie verantwoordelijk is voor die aanvallen. Het VN-team verzamelde bewijs van het gebruik van chemische wapens... op 21 augustus bij Damascus. Daarbij kwamen volgens de VS zeker 1400 burgers om. Verder heeft het VN-team aanwijzingen... dat ook op vier andere locaties in Syrië chemische wapens zijn ingezet.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 In Italië komen zo'n 3000 gevangenen de komende twee jaar vervroegd vrij. De regering heeft besloten tot die noodmaatregel... omdat de gevangenissen overvol zijn. En ze zijn ook vaak sterk verouderd. Italië heeft de volste gevangenissen binnen de EU. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens... heeft Italië in januari opgedragen... daar binnen een jaar een oplossing voor te vinden. Gevangenen komen voortaan eerder vrij bij goed gedrag... en ook krijgen ze vaker huisarrest of een taakstraf. Epke Zonderland en Marianne Vos zijn uitgeroepen tot sportman en sportvrouw van het jaar. Voor Zonderland is het de vierde keer. De turner evenaart daarmee het record van Anton Geesink en Aarts Schenk. Zonderland werd dit jaar wereldkampioen op de rekstok. Maar hij was toch verrast door de winst. De concurrentie was denk ik zo groot met Arjen Robben, die een heel mooi seizoen heeft gehad. En, uh, ja, en Sven Kramer die uh, van mijn alle titels gewoon weer even machtig en die heel goed gaat. Dus ja, uh, ik denk dat heel veel mensen daar uh, ontzettend van kunnen genieten. Maar dat ze dan toch. Uh, ja, mij eruit kiezen, ja, dat maakt het dan wel heel bijzonder. Voor Marianne Vos is het de derde keer dat ze wint. De wielrenster werd dit jaar voor de zesde keer wereldkampioen veldrijden. De beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meusen zijn uitgeroepen tot sportploeg van het jaar.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 De verkeersinformatie naar de ANWB Jolanda van der Velden. Voorlopig valt het nog reuze mee met de drukte. Ook het uh, probleem met de kapotte vrachtwagen op de A2 is weer uh, verholpen. De rijschok is daar weer open. De meeste files die er staan staan ten noorden van Amsterdam. Bij Den <coughs> Haag en Utrecht nog helemaal geen files. Ik noem eigenlijk alleen nog maar de A8 Zaandam richting Amsterdam. Bij Oostzaan drie kilometer. Wat de burgemeester van Maastricht in zijn privéleven doet... dat wordt een politieke kwestie. Straks vraag ik me af of wij daar eigenlijk iets mee te maken hebben.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 Wekenlang hield hij iedereen in spanning. En gisteravond, gisteravond in het oog van de storm, ging hij om. En wat zegt Av die Duivenstein dan na afloop? Um, ja, ik, ik, ik zeg niet dat ik tevreden ben, maar ik zeg ook niet dat ik ontevreden ben. Tja, dat paste er wel een beetje bij. Tot de nacht van Duivenstein kwam het niet. Het ging uiteindelijk uit als een nachtkaars. Tegen middernacht bleek dat senator Adrie Duivenstein en zijn PvdA-fractie in de Eerste Kamer... gewoon de kabinetsplannen steunen. De woningcorporatie zullen voor 1,7 miljard euro aangeslagen worden... met een zogenoemde verhuurdersheffing. Duivestein noemde dat eerder nog onverantwoord. Als de voortekenen niet bedriegen... krijg je toch een voorgevoel dat hij een draai gaat nemen. Eh, ik betreur dat die horizonbepaling er niet in zit. vind ik ook een verlies voor mezelf. vind ik jammer. Maar op deze manier heeft het een vorm gekregen... waar de fractie van de Partij van de Arbeid mee eh, kan leven. Meneer Reurs... De voorzitter, ik hoorde meneer Duivestein zeggen dat er een toezegging is voor een fonds. Ik heb dat niet gehoord. Ik kan mijn inclusie trekken. U bent gewoon gaan draaien. Ja, ik heb geprobeerd, we zeggen, de inhoud centraal te stellen. En, laten we zeggen, weg te blijven van het cynisme wat toch de politiek zo vaak domineert. Meneer de Graaf. Nou, mevrouw de voorzitter, we zijn getuige geweest van een enorm mediacircus uh, van uh, de heer Duivestein. Vervolgens komt er een uh, zeer boterzacht verhaal van uh, de minister. En dit wordt aangegrepen door de heer Duivestein. Als de reddingsboei, zou ik het willen noemen... waarop hij dan vervolgens uh, een volledige draai maakt. Hoe kan ik gedraaid zijn als je niet wist welk standpunt ik innam? Uh, <lacht> ik, ik heb in de afgelopen weken niet één keer... met wie dan ook van de pers gesproken. Uh, ik heb alleen geproblematiseerd dat er een... Uh, een relevant vraagstuk is. En zo nodig zal ik inderdaad die ene stem uh, gebruiken. Maar ik heb het gevoel dat de stap die nu gezet is, voor mij, of voor mijn fractie moet ik zeggen, ja, voldoende uh, is. Duivestein, Hermans, Goedemiddag. Schouwenaar, Goedemiddag. Schrijver. Goedemiddag. En de voorzitter is voor 38-37. Ja, de uitslag zal u niet verrassen, 37 tegen. 38 voor en dat betekent dat het wetsvoorstel is aanvaard. Meneer Duivenstein, de uitslag zal u niet verbazen, zei de Kamervoorzitter. 38 voor, 37 tegen. Had het anders kunnen lopen? Ja, het had anders kunnen lopen. Ja. Voor mij is het een keihard politiek debat wat je voert... Ik vind dus dat we in het regeerakkoord iets hebben geregeld waar ik erg ongelukkig mee ben. Daar, daar heb ik ook geen geheim van gemaakt. En ik probeer in feite iedere dag weer uh, uh, een, een stukje terrein terug te winnen. Het punt is uh, dat de critici zeggen nu van ja die meneer Duivestein en de Partij van de Arbeid die heeft zich blij laten maken met een wasse neus. Want dat investeringsfonds, die 70 miljoen, was al gereserveerd geld. U heeft gevraagd om de regeling tijdelijk te maken. Nou, de minister gaat het hooguit evalueren. Maar... Ja, als u denkt van nou, het is verder best zo... dan blijft die heffing tot een lengte van jaren bestaan. Ja, nee, dat risico is zonder meer aanwezig. Dat er helemaal... Vandaar mijn vraag, bent u niet blij gemaakt met een wasse neus? Um, ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik zeg niet dat ik tevreden ben... maar ik zeg ook niet dat ik ontevreden ben. Ik bedoel, kijk, als je, als je deze discussies zo scherp voert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 de meest eclatante resultaten binnenhaalt... maar je legt wel weer de bodem voor de volgende stappen. Adrie Duivenstein, Michiel Breedveld, die sprak met hem. Joost Vullings in Den Haag, goedemorgen. Ja, goedemorgen Marcel. Klinkt toch een beetje als bakzeil, Joost? Ja, ja in het debat zei het ook al, hij zei... ik, ik tel mijn zegeningen, maar ik reken mij niet rijk... Het ja, is weinig resultaat en dat, dat, dat ziet hij zelf ook. Dat hoor je ook helemaal aan het interview met, uh, met Michiel Breedveld. Maar wat je ook hoort is dat hij zegt eigenlijk van vind ik de plannen rond, rond de huur en het regeerakkoord. Die vind ik ronduit waardeloos en iedere keer zou ik mijn best doen om het te veranderen en vandaag waren de, de, de, de, de marges klein, minister Blok had te weinig te bieden dus verder gaan had geen zin, dan had het echt tot politieke schade geleid dus gaat het hem om de grenzen op te rekken, iedere keer maar de grenzen op te rekken zodat hij dichter bij zijn doel komt om, om de huurplannen beter te maken en dat dan iedereen geïrriteerd is in de Eerste Kamer, zijn medestanders zijn geïrriteerd, zijn tegenstanders ook, want die hadden natuurlijk een hoop op eh, of als de tegenstanders van het plan van het kabinet dachten, hé hey, we hebben Adrie Duiven aan onze zijde, maar uiteindelijk gaat hij toch weer mee met zijn eigen partij. Dus uiteindelijk is iedereen geïrriteerd in de Eerste Kamer, maar dat kan hem eigenlijk helemaal gewoon niks schelen. Hij gaat gewoon puur voor het resultaat. Maar is dat dan toch een steentje in de vijver? Kiezeltje uh, dat, op dat gladde wateroppervlak? Water, uh, Heeft dat dan toch nog gevolgen uiteindelijk? Nou ja, kijk, gevolg is dat altijd lastig. Maar je, je, je voelt wel dat er gewoon bij, in geval bij veel mensen irritaties... En, en, en het meest gevaarlijke, dat zijn dan mensen van de VVD... en bij de woonakkoord en herfstakkoordpartijen... D66, ChristenUnie en de SGP. Kijk, daar zeggen ze allemaal van... ja, het, het zijn moeilijke tijden met moeilijke maatregelen. Dat vinden we allemaal niet leuk. En zeker die woningkoordpartijen zeggen... wij steken onze nek uit om het kabinet te steunen. Ja, en dan is het eigenlijk geen tijd voor individuele hobby's. Um, ik bedoel, iedereen heeft in al die maatregelen iets zitten... waarvan hij zegt, ja, als het aan mij ligt, wordt dat echt alles geregeld. Maar als iedereen dat gaat doen in de Eerste Kamer... Dan wordt, het, dan wordt het een chaos af. Dan moet je gewoon je pijn nemen. En het wordt gezien dat ja, de PvdA dat dan niet doet. Dus die gaan dan terug onderhandelen, zoals dat heet. Aan de andere kant is ook wel enig begrip. Men ziet wel in dat het een, eigenlijk een soloactie was van Adrie ja. en en dat de, de, de fractie van hij vergrijzelde eigenlijk zijn eigen fractie. Maar de sfeer is wel van oké, okay, uh, dit moet nu wel stoppen. Ja. Eén duivenstein, dat mag, maar een tweede <laughs> niet meer. Goed zo, één duivenstijn. En die, die duivenstijn is dus ook om uiteindelijk ook ja tot tevredenheid van de minister van Minister Blok. Ja, die, die is zeer blij. Ik bedoel, uiteindelijk heeft hij toch weinig hoeven toezeggen. het heeft hem geen extra geld gekost. De heffing wordt niet tijdelijk, die is er in principe voor eeuwig. Ja, zijn marges waren klein van minister Blok. Dus hij zou het ook spannend hebben gevonden. Want als het Adriek Duiften had doorgezet... dan was het een harde borteling geworden. Maar hij heeft uiteindelijk toch uh, met een vrij minimale toezegging... Uh, zijn, zijn belangrijke wet door uh, de, de Eerste Kamer geloodst. Ja. En je gaf het eerder al aan. Dit is wel heel belangrijk voor het humeur van het kabinet. Hoe gaan zij het kerstreces in? Ja, nou, ik denk dat die toch per saldo wel heel erg uh, ja, tevreden zullen zijn. Ik bedoel, het is wel een jaar geweest met veel gedoe... en het is allemaal een rommelig beeld geweest. Maar ja, uiteindelijk, het, het herfstakkoord is er, het woonakkoord is er... er is een, het is een zorgakkoord, er is een, een energieakkoord, een sociaal akkoord. Uiteindelijk is, er, is het er allemaal gekomen en blijft het allemaal overeind. Natuurlijk, ze hebben substantiële concessies moeten doen... Aan, aan een aantal partijen in de, in, de, in de Eerste en Tweede Kamer. Maar ja, het merendeel van het regeerrecord staat overeind. En dat na één jaar regeren... ja, dan ga je denk ik toch wel tevreden onder de kerstboom liggen. Joost Willings, dankjewel. Duizenden euro's plotseling op de bankrekening. Foutje van de gemeente in Amsterdam. De verleiding is dan wel heel groot. En dat weten ze daar ook in Amsterdam. Menno, uh, Mayno Remmer spreekt straks betrokkenen. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Dan gaan we naar Oekraïne. Want de oppositieleider daar, Klitschko, zegt dat de president Janukovic zijn land heeft verraden. Door nauwere banden aan te knopen met Rusland. Janukovic sloot gisteren in Moskou een aantal akkoorden. Zo is het aardgas uit Rusland nu een stuk goedkoper geworden voor Oekraïne. Ga naar onze correspondent David-Jan Grotvoort. Uh, David-Jan, nou, de reactie in Oekraïne laat zich raden. Ja, je kunt je voorstellen dat uh, de oppositie natuurlijk vooral uh, woedend is op, uh, op Janukovic. Je zei het al, Klitschko, die uh, de president uh, beschuldigt van verraad. En die, die oppositie die staat nu al wekenlang in het centrum van Kiev te roepen dat uh, Oekraïne de, de koers juist moet verleggen in de richting van Europa. En toen die deal met Rusland uh, gisteren bekend werd, toen stroomde Maidan, het centrale plein in Kiev... Dan ook meteen weer helemaal vol met, met tienduizenden woedende tegenstanders van, uh, van Janukovic. Um, die had het overigens niet alleen over verraad, Die zei ook dat de nationale belangen van, uh, van Oekraïne waren geschaat... en de onafhankelijkheid van het land te grabbel is gegooid... En ja, dat in het kort gezegd, het land is verkwanseld aan, aan Rusland. Maar goed, die, die oppositie kan hoog of laag springen. De weg naar Europa die lijkt voorlopig gesloten met deze akkoorden. Nou, en dat kan Klitschko zeggen. Hij heeft niet helemaal gelijk natuurlijk, want Oekraïne krijgt wel een lagere gasprijs, bijvoorbeeld. Verguld dat de pil niet een beetje? Nou, voor de oppositie zeker niet. Maar dat een beetje van een afstandje bekijkt natuurlijk wel. Kijk, die gasprijs die gaat met maar liefst een derde naar beneden. En dat telt echt in, uh, in Oekraïne. Overigens gaat het dan weer wel om een tijdelijke verlaging van die gasprijs. En dat, uh, dat geeft Rusland natuurlijk de mogelijkheid om druk uit te oefenen... als ze in het Kremlin vinden dat Oekraïne, Oekraïne de verkeerde kant op gaat. Maar er zijn meer afspraken gemaakt. Hoor. Allereerst uh, koopt Rusland voor ruim 10 miljard euro aan uh, Oekraïnse obligaties, staatsobligaties... En dat is echt hard nodig, want het land zit uh, financieel bijna aan de grond. Er zijn analisten die zeggen dat uh, zonder extra uh, geld... Uh, Oekraïne ergens begin volgend jaar uh, niet meer aan zijn verplichtingen kan, uh, kan voldoen. Nou, en dan is er ook nog een aantal andere akkoorden getekend en die, uh, die moeten de bestaande handelsbelemmeringen opheffen en de economische samenwerking bevorderen. Dus ja, als, je deze, afspraken, als, de, als deze afspraken allemaal nagekomen worden, dan is, uh, dan is dat vanuit economisch oogpunt zeker goed voor, uh, voor Oekraïne. Ja, Boosheid is groot, maar ja, um, de kogel is wel door de kerk. besluiten zijn genomen. Heeft dat consequenties voor de demonstraties? Nou, ik denk dat die demonstranten voorlopig nog wel op het plein in Kiev blijven. Eh, Oppositieleiders hebben ook opgeroepen gisteravond om vooral tijdens de komende feestdagen massaal eh, te blijven demonstreren. En ik denk dat daar veel mensen ook wel gehoor aan zullen geven. Maar de vraag is natuurlijk wat ze uiteindelijk zullen bereiken. Eh, die, eh, president Janukovic heeft geen enkel aanstalte om te vertrekken, zoals de demonstranten eisen. En eh, met deze akkoorden met Moskou op zak ja, heeft eh, Jannekovits natuurlijk toch wel wat, eh, wat steun onder een ander deel van de bevolking van Oekraïne verworven. En ja, je kunt ook niet helemaal uitsluiten dat, uh, dat de president op een gegeven moment gewoon besluit... ...om een einde te maken aan die protesten. Want per slot van rekening is het halve centrum van Kiev al wekenlang geblokkeerd... ...en is het stadhuis uh, bezet. Maar goed, hij kan er ook voor kiezen om dat protest langzaam, maar zeker dood te laten bloeden. Want wat, hoe je het ook bent toch keert. De oppositie heeft de slag verworen. En uh, ja, je kunt je afvragen of, uh, hoe je met die wetenschap steeds weer tienduizenden, sorry, honderdduizenden mensen op de been kunt krijgen. Nou, wat Jan Rodvra over het protest in Oekraïne. Ja. Naar de AWB voor de verkeersinformatie. Jolanda van der Velden met een nog normale rustige ochtendspits. Zeker weten Marcel, het valt reuze nog mee. Uh, het begint nu ook wel wat drukker te worden op de A2. Maastricht richting Eindhoven. Bij de afrit Valkenzwart 3 kilometer. En ook bij de hoogt vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de randweg Dordrecht 3 kilometer. Burgemeester Onno Hoes van Maastricht praat vanavond opnieuw met de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Over de roddels, over zijn seksleven. Eerst was er een foto waarop hij zoenend te zien was met een jongen. En gisteren gaf Hoes toe dat hij actief is geweest op een datingsite. Is dit een privékwestie die hij met zijn echtgenoot moet oplossen? Of is het ook een zaak van de gemeenteraad? Colette van Nuenen sprak enkele kritische raadsleden na afloop van de gemeenteraadsvergadering gisteravond. De fractie van de SP staat nog eventjes na te praten vanavond voor het stadhuis. Leni Eijssen, fractievoorzitter van de SP. Heeft u een prettige vergadering gehad? Ja, zeker. We hebben een goede raadvergadering gehad. Ja. Goede voorzitter? Uh, ook dat, ja. Komt het goed tussen de gemeenteraad en de burgemeester? Dat weet ik niet. Waar Goeie hangt dat vanaf? Nou, dat hangt uh, af van het gesprek morgenavond. En het is ook niet dat u zegt het maakt me helemaal niks uit met wie hij het allemaal doet en laat... Ik heb toch wel vertrouwen in hem. Uh, nou, uh, nou het, het maakt ons zeker wat uit wat hij doet. Zeker. Want je kunt, dan kun je wel zeggen, het ligt in de privésfeer. Maar gaat het ons aan? Ja, toch ook. Want hij heeft, heeft ook een pet op van het burgemeester. Als hij van deze domme dingen doet. Maar in welke zin gaat het u als gemeente dan? Um, het, uh, alle ogen zijn gericht op, uh, op de stad. Die nota bene vier jaar geleden ook al een burgemeester, heeft uh, uh, ja, de, de, de, de, de, de raad, heeft toen de burgemeester uh, die heeft zelf, zelf uh, de eer aan zichzelf gehouden. En, uh... u heeft het over Gert Leers, die stapte in 2010 op na discussie over zijn Bulgaarse vakantievilla. Ja, nu zitten we weer met uh, zeg maar een uh, ophef. John Steins van Stadsbelangen is meteen uh, na de vergadering naar huis gegaan. Al waar u vast en zeker eventjes aan uw vrouw heeft uh, gevraagd... of er nog bijzonderheden waren vanavond op tv. Nou, tijdens de raadsvergadering uh, is me het een en de ander ook uiteraard uh, via mail door, uh, doorgezonden. Uh, Vorige week hebben wij als fractievoorzitters bij elkaar gezeten. En toen is ons verzekerd dat er sprake was van een incidenteel uh, geval. Uh, daar is ook bevestigd dat we ons geen zorgen voor de toekomst zouden hoeven te maken... als we het hebben uh, over deze affaire... Uh, zodat de stad en de persoon zelf niet verder in discrediet zou worden gebracht. Nou, de laatste dagen ja, hebben aangetoond dat uh, daar voortdurend toch... Uh, nieuwe berichten in de wereld komen... waardoor je kunt stellen dat hij nou in een situatie terecht is gekomen... als persoon van de omgekeerde bewijslast. Daarmee bedoelt u? Hij moet bewijzen dat er niks is gebeurd? Precies. Wat voor mij centraal staat, is... Waar houdt privé op en, en waar uh, zijn de raakvlakken die uh, het functioneren van de burgemeester raakt? Want, even uh, man en paard noemen, uh, als je burgemeester bent mag je geen open seksuele relatie hebben, geen vrije seks, zeg maar? Hij mag als privépersoon doen en laten wat hij wil. Maar vanuit het ambt gelden een algemene aanvaardbare zeg maar gedragsregels. En één daarvan is dat je handelingen nooit kunnen mogen leiden... tot eventuele chantabele situaties. Oppositiepartijen hoorden u over de positie van burgemeester Hoes van Maastricht. Coalitiepartij D66 vindt het een privé-kwestie. Andere partijen wilden gisteravond niet reageren of waren niet bereikbaar.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 Sofieus, everybody wants to rule the world. De computer van de gemeente Amsterdam maakte een foutje. Een foutje van 188 miljoen euro. Het meeste geld is dus wel weer terug. Maar de wethouder is er nog niet vanaf, mijne remmers. Nee, vandaag is er een spoeddebat. Ja, het gaat om uh, dat uitkeren van een soort. Ja, sommige gemeenten hebben dat nog. Een, een tegemoetkoming als het gaat om de gemeentelijke belastingen. Amsterdam is een wat duurere gemeente. Dus sommige minima en mensen met een kleine spaarpot die krijgen dat. Het wordt dus een jaarlijkse uitkering, soms van 150 euro, 200 euro. Maar door een foutje met de komma kregen sommige mensen 20.000 euro overgemaakt. En dat is in sommige gevallen uh, heeft, heeft dat tot behoorlijke problemen geleid. Met name bij mensen uh, die dat geld al hebben uitgegeven of die in de schuldsanering zitten, waardoor een schuldeiser dat geld heeft opgeëist. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of het Centraal Bureau voor de Justitiële Incasso's, waar we allemaal zo af en toe wel eens een beetje aan moeten bijdragen. Hè? Ja. Zeker de verslaggever in de vroege ochtend, met haast. Um, inmiddels is aangeschoven um, Jan Paternotte van D66 bij Laurens Evans van de SP, want daar zitten we. Um, ja, de steen boven, dat soort termen denk ik vandaag. Hè? Ja, absoluut. Wat je in ieder geval zeker wil weten is dat het niet morgen nog een keer kan gebeuren. Want blijkbaar heeft Amsterdam ergens een rekening waar honderden miljoenen op staan. Die zomaar afgeschreven kunnen worden zonder dat iemand het merkt. Want even de orde van grootte van zo'n bedrag. Dat is natuurlijk een enorm bedrag. Daar kun je bijna een stukje snelweg van aan gaan leggen. Ja, je kunt er twee keer een nieuw stedelijk museum van neerzetten. En dat ja. bedrag is dus in één keer afgeschreven van een rekening van de gemeente. Ja. En we kwamen daarachter omdat Amsterdammers gingen bellen met de gemeente. Niet omdat we het zelf zagen. Dus er is nergens een alarmbel afgegaan. Nou is er inmiddels een brief, daar hadden we het vanochtend uh, ook, uh, ook over... meneer Evans, uh, daarin de zegt de gemeente... ja, het is een beetje een vage verklaring, hè? Foutje, technisch? Ja, het is een technische en een menselijke fout. Ja, ja volgens mij is het altijd... de techniek is afhankelijk van de mensen die het gemaakt hebben... dus het is altijd een combinatie. En als het alleen maar een menselijke fout was geweest... ja, volgens mij kan een mens het niet overmaken het bedrag... dat doet de techniek weer. Dus we zijn vijf dagen na de fout... of na de blunder, moet ik zeggen... En uh, vijf dagen uh, later weten we nog steeds niks. Er moet er kennelijk een extern onderzoek aan te pas komen. om te weten te komen wat er aan de hand is. Ja, dat vind ik heel vreemd. Ja. 8 miljoen is er nog kwijt. Maar belangrijk ook: er zijn mensen met financiële problemen nu. Die kunnen niet pinnen. Want ja. dat geld is inmiddels wel teruggevorderd. Gestorneerd he, heet dat dan. Dus, want je mag dat geld niet houden. Maar inmiddels, als je dat geld al wel zelf bijvoorbeeld had terugbetaald. Ja, dan sta je nu 23.000 euro soms in de min. En dan kun je absoluut niet pinnen. Ik krijg ook een uh, mail van iemand. En die had dat geld op zijn rekening, 15.500 euro. Die had nog nooit zo'n bedrag op zijn rekening gehad. Die wilde hem meteen terugboeken. Maar die kon de gemeente anderhalve dag lang gewoon niet bereiken. Dat moet een oplossing zit. voorkomen. Daar moeten we een oplossing voor komen. Maar die meneer die heeft nu nog steeds niet die woonkosten bijdragen. Die 155 nee. euro. Die hij toch echt hard nodig had. Ja, nou, daarvan heeft de gemeente geloof ik gezegd. Dat gaan we voor, december, voor eind december nog wel regelen. Van SP hebben we inmiddels al vanochtend kunnen horen. Wat zij eh, van, uh, later deze dag willen. Om 1 uur is het spoeddebat. Wat wil D66 van de wethouder horen? Nou, voor D66 is het belangrijk dat wij de financiën onder controle hebben in de stad. En dat lijkt nu niet het geval te zijn. Als je zo'n enorm bedrag kan overschrijven. Zonder dat de alarmbellen afgaan. Er wordt gezegd een technische en een menselijke fout. Nou, het is natuurlijk altijd een technische fout, want het is een computer die eraan te pas komt. Maar er moeten meerdere mensen naar gekeken hebben voordat dit kan worden overgemaakt. Dus loopt de zijn... positie van de wethouder nog gevaar? Nou, het is in ieder geval goed misgegaan. En of de positie van de wethouder gevaar loopt, ja, dat hangt er vanaf wat is er nou precies gebeurt. Heeft hij er iets aan kunnen doen? Heeft hij goed opgelet uh, om ervoor te zorgen dat er veiligheidssysteem is. Dat weten we nog helemaal niet. Want het enige wat we weten is dat er fouten zijn gemaakt. Maar welke, dat is niet duidelijk. Wij gaan verplaatsen van oost naar west door de stad. We gaan naar iemand toe die uh, dat geld ook teveel had gehad. Die dat keurig terug had gestort. Maar inmiddels heeft, uh, heeft de gemeente het geld ook weer geïnd. Dus die staat nu zwaar rood. Mayno Remmers in Amsterdam. We volgen hem vanochtend. En meer over computers en de overheid na half acht. Want driekwart van de Nederlanders wil de stemcomputer terug. Zegt althans de VVD. U hoort straks meer.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 Wacht nu het NOS-journaal Jan van der Putten. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het woonakkoord. Ook PvdA-senator Duivenstein steunt het... na toezeggingen door minister Blok voor wonen. Duivenstein had vooral bezwaren... tegen de verhuurdersheffing voor woningcorporaties. Minister Blok beloofde dat hij de heffing wil verlagen. Als over een paar jaar blijkt dat er te veel nadelige gevolgen zijn. De Oekraïense oppositieleider Klitschko zegt dat president Janukovic zijn land heeft verraden. In een toespraak zei Klitschko dat de president het nationaal belang van Oekraïne en het vooruitzicht op een beter leven voor iedere Oekraïner om zeep heeft geholpen. Gisteren werd duidelijk dat Janukovic nauwere banden heeft aangeknoopt met Rusland. En de oppositie wilde aansluiting bij de Europese Unie. In Italië komen zo'n 3000 gevangenen de komende twee jaar vervroegd vrij, omdat de gevangenissen overvol zijn. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft Italië in januari op de vingers getikt en opgedragen binnen een jaar een oplossing te vinden voor dit probleem.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 Nou, niet helemaal, want ik denk dat we toch hier en daar wel een zonnetje gaan zien. Maar we moeten er wel eventjes geduld voor hebben, want ik denk dat dat toch met name in de middag het geval is. Vanochtend in het noordwesten van het land misschien af en toe nog eens een keer wat regen of motregen. Het zijn waarschijnlijk geen grote hoeveelheden en tussendoor is het ook wel af en toe droog. Nou ja, en dan komen we vanmiddag als die zon eventjes wat door weet te breken op een temperatuur van zo'n 7 tot 9 graden. Ja, en die temperatuur blijft ook zo aangenaam? Ja, het is wat je aangedaan noemt. Het is wel te hoog voor de tijd van het jaar. Ja. En uh, ja, dan uh, ben je als weerman toch geneigd om te zeggen van... ja, laat ons maar wat wind krijgen. Maar ja, als weerman heb je dan voorlopig gewoon vette pech. Want die zit er echt niet in. Wat er wel in zit, is voor komende avond en vooral ook vannacht weer duidelijk veel meer wind. Met name in de kustgebieden. Hard, misschien wel stormachtig. En van het westen uit gaat het vannacht regenen. Die regenzone is morgen wel grotendeels weer verdwenen. Kunnen er nog wel een paar buien vallen. In de middag worden het droger. En hebben we ook opnieuw weer wat zon... En lokaal zou het dan misschien zelfs wel 10 graden kunnen worden. Dank je, Marco. Tot over een uur. Door naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Jolanda van der Velden, nog alles normaal? Ja, eigenlijk bescheiden. 15 files bij elkaar, 55 kilometer. De meeste files die staan aan de noordkant van Amsterdam. Uh, lang is uiteraard weer de A7 hoorn richting Zaandam. Voor Knopen zaandam 8 kilometer. Dan verder op de A8 richting Amsterdam bij oost 4 kilometer. Een aanrijding met meerdere auto's, maar voorlopig nog geen gewonden gemeld... op de A67. Venlo richting België. Tussen af het zomer en knopend heide... staat 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Serious request van 3FM. In een glazen huis. Geld ophalen voor een goed doel. Het gaat vanavond weer van start. Het geheim achter het succes bespreek ik zo dadelijk. Door een beroerte kan het dagelijks leven drastisch veranderen. Zowel voor de patiënt als de directe omgeving. Wilt u informatie en tips? Bestel dan het boekje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 6 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. kwart van de Nederlanders wil af van het rode potlood bij verkiezingen... en wil weer stemmen met de stemcomputer. Dat zegt althans de VVD in de Tweede Kamer. Vandaag maakt een onderzoekscommissie onder leiding van Willy Boort van Beek bekend... welke risico's die stemcomputers tegenwoordig nog hebben. In 2006 werden ze afgeschaft. Maar volgens het Kamerlid, Joost Taverne van de VVD... komt vandaag het elektronisch stemmen weer een stap dichterbij. Een belangrijk voordeel is dat het de uitslag preciezer maakt. Want telfouten kunnen op die manier worden voorkomen. De uitslag is sneller beschikbaar. En het is bovendien voor een hele grote groep mensen met een beperking. Bijvoorbeeld een visuele beperking makkelijker om zelfstandig hun stem uit te brengen. Nou is die stemcomputer in 2006 in de ban gedaan omdat er allerlei giezelverhalen gingen over hekken en je kon de computers kraken waardoor de uitslag naar je hand te zetten was. Hoe weet u zo zeker dat het veilig kan? Nou, ik weet het niet zeker, maar de techniek is uh, wel voortgeschreden. De techniek van toen, uh, zonder altijd te technisch te worden... Uh, ging uit dat computers met elkaar verbonden waren. Inmiddels zijn er technieken waarbij computers uh, geïsoleerd zijn per stembureau. Uh, er is een mogelijkheid om uh, papieren bewijs van je stem te krijgen. Maar u zegt, vroeger was het zo dat computers aan elkaar waren vastgeknoopt en moest je dus, hoefde je dus maar één computer te hacken om de in, uitslag te kunnen beïnvloeden. Is het zo volgens u dat je nu alle computers bij wijze van spreken moet hacken om de uitslag te kunnen beïnvloeden? Nou, de voorbeelden die ik heb gezien, daarbij zou dat inderdaad het geval zijn. Uh, met andere woorden, de techniek is een stuk opgeschoten ten opzichte van 2006. Uh, en er zijn uh, ontzettend veel mogelijkheden bijgekomen... om het stemmen met een stemcomputer te beveiligen, beter dan toen. Hoe zouden mensen in het algemeen erover denken? Wat zou dat kunnen betekenen als mensen weer elektronisch kunnen stemmen? Nou, heel veel. Uh, niet alleen heeft uh, uh, de meerderheid, 75% van de mensen, aangegeven... Uh, liever elektronisch te stemmen dan met pen en papier. Maar bovendien blijkt uit hetzelfde onderzoek... dat het de opkomst met uh, ruim 8% kan verhogen. Dus 8% meer... Uh, mensen zeggen te zullen gaan stemmen als het elektronisch kan dan met pen en papier. En dat is een, heel groot, een hele grote groep mensen. Maar dan moeten ze toch nog de gang naar het stembureau maken. Ja, maar kennelijk is de gang naar het stembureau uh, aantrekkelijker... als ze weten dat ze daar met een stemcomputer kunnen stemmen dan met, uh, met potlood en papier. Wat kunt u zeggen tegen mensen die zeggen... Ik weet het nog zo net niet en ik vertrouw de techniek niet. Want die techniek is te kraken. Wat zegt u tegen die critici? Nou, Ik denk dat we die kritiek heel serieus moeten nemen. En daarom moeten we heel goed luisteren naar de uitkomst van de commissie van Beek. Daar zitten heel veel mensen met kennis van zaken ook van techniek in. Uh, en uh, om die reden vind ik dat oordeel heel belangrijk. Ik heb ook de minister van Binnenlandse Zaken in een debat opgeroepen... heel goed te kijken naar de veiligheid. Uh, want mensen moeten er volstrekt op kunnen vertrouwen... dat de stem die ze uitbrengen uh, uh, met een stemcomputer ook uitkomt... Uh, waar. Ze zij willen. Uh, maar we moeten niet vergeten dat stemmen met potlood en papier uh, ook allerminst veilig is. Uh, er worden veel telfouten gemaakt. Er raken stembiljetten kwijt. Nu onlangs nog in Alfa aan de Rijn uh, bij de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen is dat opnieuw gebleken. Uh, kortom, we moeten uh, niet denken dat stemmen met potlood en papier 100% veilig is. Integendeel. En het is mijn stellige overtuiging dat elektronisch stemmen daar een grote verbetering bij is. Joost de Verne van de VVD. Wilma Borgman sprak met hem. En om tien uur komt dus dat advies over de toekomst van het elektronisch Elektronisch stemmen. Daar hoort u natuurlijk meer over op Radio 1. Nu meer over de sport. Philip Koken, goedemorgen. Goedemorgen. Gisteravond het Sportgala Epke Zonderland voor de vierde keer op rijden Sportman van het jaar. Was je nog verrast? Nou ja, een beetje wel. De vraag was een beetje of de eeuwige controverse tussen de voetbalwereld en de rest van de sportwereld een beetje doorbroken zou worden. Uh, Grudrudd Gullet was de laatste voetballer die sportman van het jaar zou worden in 1987. Daarna had je bijvoorbeeld in 2002 dat Feyenoord won de UEFA Cup, maar werd niet sportploeg van het jaar. Wat werden de, uh, de turnmeisjes die zilver wonnen op een EK? Dat ja. geeft wel aan hoe, ja, de, hoe, hoe dat schuurt en botst met elkaar. Ja, Arjen Robben was. Wel iemand die, uh, ja, die die werelden had kunnen verenigen met zijn ja. open houding. Ik had het zat gedacht, ik denk, ik, ik denk hij wordt het wel. Nou, Sven Kramer, er was een andere genomineerde, had het ook gedacht... dat hij uh, wachtte die verkiezingen zelfs af in een Arjen Robben shirt. Ja, dat was leuk van hem. Dat was, uh, was sympathiek, was bijzonder sympathiek van hem. Maar goed, uh, ja, voor wie mensen die het niet weten... ik zal een klein beetje schetsen uh, hoe dat in elkaar zit, want... Ja, dat, dat, dat, dat zijn twee werelden die niet, moeilijk met elkaar te verenigen zijn. Uh, er zijn voetballers en voetballiefhebbers... die vinden dat voetbal niet alleen de belangrijkste sport is. Dat is natuurlijk zo. Maar ook de enige sport die je ertoe doet, en dat is weer niet zo... Uh, die spreken over andere sporten als uh, sporten van B en C, garnituur... en die roepen al na één week Olympische Spelen... van uh, nu maar stoppen met dat gehuppel en gespring... want uh, nu is er weer tijd voor de echte sport... Het is, het is tamelijk primitief en badinerend... maar die houding bestaat wel in de voetbalwereld. Aan de andere kant, de rest van de sportwereld... die vinden weer dat voetballers over de paard getild zijn, verwend... en ze verdienen al veel te veel, ze zijn wereldvreemd... ze krijgen veel te veel media-aandacht... terwijl ze al piepen als ze twee uur per dag moeten trainen... en roeiers of turners, ik noem maar een tak van sport... die zijn zes uur bezig per dag met trainen... en die piepen nergens over... Ja, dus dat, dat ligt niet erg lekker tussen, tussen die twee bloedgroepen. Ja, en dat zag je gisteren een beetje bij die verkiezingen. Robben was genomineerd, zou dan die kloof kunnen overbruggen. Ze, hè, alle reden ook om Robben te kiezen tot sportman van het jaar. Maar de sporters zelf kiezen dan toch voor Epke Zonderland... die dan aan de rekstok verschrikkelijk mooie dingen heeft gedaan... en weer wereldkampioen werd dit jaar. Ja, het is moeilijk tot elkaar gaan brengen, maar Robben deed een aardige poging. Maar goed, Epke is er dus geworden. Ja, en natuurlijk ook verdiend, want inderdaad, hij doet bijzondere dingen uh, daar... Ja, dan toch voetbal. Uh, KVB Bekertoernooi uh, gaat weer uh, de volgende ronde in. Is al gebeurd gisteravond, was Pek ja. de eerste. Ja, won. ja. van Excelsior. Hè. Fijn om dat ja. weer eens te zeggen. Ja, Pek zat natuurlijk in het dipje. Die hadden al zeven wedstrijden op rij niet meer gewonnen. Ja. En, die winnen dat. En, en dat is nu de eerste kwartfinalist in het KVB Bekertoernooi. En dat is... Ze noemen ze dat in de voetbalwereld altijd de kortste weg naar Europees voetbal. En dat kan Pek dan zomaar gaan bereiken. Ja, vanavond ook nog vijf wedstrijden. Er zitten een paar mooie wedstrijden tussen. AZ tegen RV, Roda, Vitesse, Herakles tegen Feyenoord. Maar Pek dat is er alvast. Ja, precies. Laten we toch even nog over doorpraten over Pek <laughs> Nee hoor, heel kort even. Kan ze dat uit dat dipje halen? Want het is toch wel ja, lekker. Ja, dat, dat zou zomaar kunnen. Ik bedoel, de tegenstand was natuurlijk niet naar vanant. Dat was Excelsior, dat is een eerste divisieploeg. En ze waren al, na een kwartier stonden ze al met 2-0 voor ongeveer. Dus het heeft ze allemaal wel geholpen. Maar misschien is dit net dat ene beetje dat ze nodig hebben... om weer een, eindelijk is ik weer een paar wedstrijden te winnen. En dan heb jij ook weer een fantastisch mooie tijd. Ik hoor de sportploeg van 2014 aankomen. <laughs> Willem Koken dankjewel. Oké. Okay. When you were alone in the city... Something was Bringing you down Did you forget that met Girls in the City. We hebben er één in Den Haag. Jolanda van der Velden bij de AWB. Marcel, een uh, ongeluk op de A8. Zaandam richting Amsterdam. Voorknopend Zaandam daardoor 2 kilometer. De rechter reishok is dicht. En de aanrijding op de A67... Voor, zorgt voor meer file nu. Tussen Afrit Zomer en Knopend Leen Heide... inmiddels 9 kilometer. De linker reishok is nog steeds dicht. In de ochtend- en avondspits... het NOS Radio 1-journaal. Het is weer zover. Serious Request gaat weer van start. Alweer voor de tiende keer met het glazen huis. Vanavond gebeurt dat in Leeuwarden. Daar staat dat huis dit jaar. Afgelopen jaren haalde het Rode Kruis en 3FM... elk jaar weer meer miljoenen euro's op voor het goede doel. Dan zal het bedrag gaan verschijnen. Ga je gang, jongens. Oh! 7 miljoen! 35.707 euro. Oké, leden we tellen af. 3 2 1 Go! 8.621.004 euro. I wanna train and shout. Serious Request 2012 is 12.251.667 euro! Tja, het was steeds maar meer en dit jaar hopen ze daar natuurlijk ook op. Ze willen zoveel mogelijk aandacht vragen. en geld inzamelen natuurlijk voor het terugdringen van onnodige kindersterfte als gevolg van diarree. Ik ga erover praten met Ian de Wit, promovendus aan de Vrije Universiteit en verbonden aan de werkgroep Filantropische Studies. Meneer de Wit, goedemorgen. Goedemorgen. Is het zo vanzelfsprekend dat mensen geld geven aan Serious Requests? Het is niet zo heel erg vanzelfsprekend. Uh, we weten dat uh, de, de meest recente cijfers die we hebben, dat 15% van de mensen aan, uh, aan deze actie geeft. Dus dat is geen meerderheid. Maar wat is de kracht? Uh, is het gewoon leuk? Want je kunt, kunt iets doen of iets winnen. Ja, je zou het bijna denken, ook als je die, die, die geluiden net hoort. Het lijkt wel een, een, een feel-good show. In plaats van dat het om een goed doel gaat. Nou, dat lijkt het niet, dat is het. het is ook, ja, dat is natuurlijk een van de succes. Mensen willen daarbij horen, bij dat goede gevoel. Um, twee andere dingen die ik, die ik uh, belangrijk denk, uh, denk te vinden... is uh, dat mensen naapers zijn. Hè. Ze, willen, ze volgen elkaar. Dat weten we ook uit eerder onderzoek. Dat als je weet dat andere mensen geven aan goede doelen... ga je dat sneller zelf ook doen. En uh, 3FM heeft een heel radiostation tot zijn uh, beschikking... waarbij ze steeds kunnen laten weten hoeveel andere mensen geven... en wat de tussenstand is. Waardoor mensen gemotiveerd worden om zelf ook, ook, ook te geven. Ja, dus dan is het belangrijk dat je ook ja. af en toe vertelt... hoeveel er wordt gegeven. En nu uh, lees ik vanochtend uh, voor op het AD... dat de, de actie alweer een vliegende staat... Heeft gemaakt. Daar is al uh, meer dan een half miljoen binnen. Ja, dat is fantastisch nieuws. En dat zal, dat zal dus ook goed zijn voor, de, voor het verloop van de actie. Want als, als mensen dat, dat bedrag horen en ze denken, nou, het gaat goed met de actie, dan zullen ze zelf ook gaan geven. Iets anders wat ik denk dat belangrijk is, is dat. Uh, kijk, mensen worden. Als mensen gevraagd worden om te geven, dan gaan ze dat ook doen. Het is eigenlijk de laatste drempel die mensen nodig hebben om, om ook daadwerkelijk te geven. Je kan, het, je kan het doel wel belangrijk vinden, maar dan vergeet je misschien te geven. Maar als je gevraagd wordt, dan geef je. En deze actie kenmerkt zich natuurlijk doordat heel veel mensen geld gaan ophalen in een omgeving. En daar, daar, daarbij, daarbij weten heel veel mensen te mobiliseren. En dat is, denk ik, een andere succesfactor. Ja, het is een beetje als toen voor het dorp: hè? mensen gaan dan de buurt rond met een luciferdoosje. Ja, tegenwoordig niet meer. Maar die organiseren zelf iets. Dat hoort er echt bij. Ja, dat hoort er zeker bij. Ik was gisteren in Leeuwarden, daar sprak ik ook op een bijeenkomst over de Serious Request. En daar, daar maakt iemand dezelfde vergelijking. Wat is er eigenlijk nieuw aan deze actie? Want de misbouwman deed het ook al. Ja, maar dit loopt natuurlijk veel langer. En mensen kunnen zeer creatief worden. Ja, ja, inderdaad. Je weet dat het elk jaar weer is. En dan kan je erop voorbereiden. Wat ook uh, belangrijk is, is dat het, dat glazen huis telkens anders staat. Hè. Dan uh, zie je ook dat in die regio waar het nu staat... Uh, ontzettend veel gebeurt in de maanden voorafgaand aan, uh, aan, aan de actieweek. Ook nu in, in Friesland leeft het, leeft het enorm. Nou, hoe liefdadig is dat eigenlijk ook nog allemaal? Want ik begrijp dat Leeuwarden daar ook weer voor moet betalen. Uh, daar worden ook sponsors weer aan verbonden. Ja, ja, ja goed. De, dat is natuurlijk de eeuwige discussie: van... mag je kosten maken en mag het een beetje commerciëler worden uh, om meer geld op te halen voor het goede doel? Volgens mij, zolang je daar eerlijk over bent uh, en je laat gewoon weten hoe dat, hoe dat in zijn werk gaat, is dat niet erg dat dat, dat, dat een klein beetje commercieel is. Is trouwens de regio nog van belang, daar waar het huis staat? Um, nou ja, ik denk dus wel dat, dat waar het huis staat, dat, dat, heel erg, dat die regio heel erg gemotiveerd wordt om, om actie te gaan ondernemen. Um, ja, dat, dat denk ik zeker. Ja. Heeft de leeftijd um, nog, is dat nog van belang? Ik kan me voorstellen dat jongeren nog niet zoveel geld hebben. Of we toch liever uitgeven aan andere zaken? Ja, dat is, dat is een goede opmerking inderdaad. Normaal zijn donateurs, als je kijkt naar het profiel van donateurs... aan normale goede doelen, die zijn vrij oud. Het gemiddelde leeftijd van donateurs aan goede doelen is 50 jaar. En Serious Request spreekt natuurlijk een, een veel jongere doelgroep aan. Daar is de gemiddelde leeftijd 40 jaar. Wat dat is misschien... nog oud. Ja, dat is nog niet eens zo heel, heel jong inderdaad. Ja, ja. Maar, maar toch voor de groep donateurs is dat, is, dat heel, is dat heel jong eigenlijk. Ja, en het, ja. is, het is toch belangrijk dat ook dat jong, nog jongere publiek... Uh, middelbare scholieren, vanaf mm -hmm. daar studenten dan ook nog meedoen. Eigenlijk. Ja, en, en dat doen ze ook inderdaad. En die ga, maar je, je zegt inderdaad, die, die hebben misschien zelf niet zo heel veel geld. Maar die gaan wel sponsorloopjes organiseren. En die gaan wel bij hun familie langs, bij hun ooms en tantes... om altijd geld op te halen. En dan naar dat Huis brengen, dus, de, dus ik denk dat dat, uh, dat, dat wel, wel een succes is. Ja, ze vragen ook nadrukkelijk aandacht voor het thema: hè? dit jaar, dus diarree, die veel kindersterfte veroorzaakt. Werkt dat ook? Blijft dat hangen? Of is het voor iedereen toch eigenlijk meer ja, leuk en we doen mee uh, met, ja. iets, met iets gezamenlijks? Dat heb ik mezelf ook te vragen inderdaad. In hoeverre is dat doel nou echt heel, heel belangrijk voor mensen om te gaan geven? Uh, ik kan misschien een paar cijfers noemen van wat mijn collega Pamela Wiepking ooit heeft uitgezocht. Die werkt nu in de, aan de Erasmus Universiteit. En zij heeft ooit mensen mogen vragen op de site van 3FM nadat ze hadden gegeven aan Serious Request. Van waar, waarom heeft, heb je dat nou gedaan? En dan zie je eigenlijk dat uh, 30% zegt van... ik wil de mensen uh, die uh, geen toegang hebben tot schoon drinkwater helpen. Hè. Dat was toen in 2007 de, uh, het goede doel waar, waar 3FM zich voor inzetten. Ja. En dat de meeste mensen zeggen ik steun de actie van Radio 3FM... of zeggen ik wil het goede doel steunen. Nou ja, dat is, ja, dat is natuurlijk heel erg vaag. Dus dan zou je je kunnen afvragen... neem, neem daar ook even in mee dat er uh, heel veel sociale wenselijkheid in die antwoorden zit natuurlijk. Ja. Kan je je afvragen in hoeverre mensen zich echt druk maken om dat goede doel... of in hoeverre ze eigenlijk gewoon alleen maar bij de actie willen horen en bij 3FM willen horen. Ja. Ja. En heeft het nog nut dat vervolgens drie dj's zich daar een paar dagen opsluiten en niet eten? Ja, die geven ook het goede voorbeeld natuurlijk. Hè, waar ik mee begon eigenlijk. Mensen volgen elkaar. Dus als je dan ziet dat die mensen zich toch wel, nou, toch wel, toch wel veel opgeven eigenlijk... Om, uh, om wat voor het goede doel te doen. Ik denk dat het wel bijdraagt. U gaat het volgen, ook ja. dit jaar? Ja, zeker. Ook, doet het nog onderzoek verder ook? Of? Uh, na, naar deze actie? Ja. Nou, ik denk dat we daar niet zo heel veel. Ik, ik wil wel een paar dingen nog uitzoeken, inderdaad. Maar uh, dat, uh, dat uh, zien we. Misschien volgend jaar kan je daarmee komen. Goed, nou, dan bellen we weer. <laughs> ja, heel gezellig. Hartelijk dank. <laughs> Oké. Okay. De Wit. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Met de Raymond Serré. In bijna alle kranten aandacht voor de Eerste Kamer die akkoord is gegaan met de woonplannen Volgens het AD heeft Duiverstein Rutte II genadeloos op de pijnbank gelegd. De senator heeft volgens de krant bewezen dat de tegenstellingen tussen VVD en PVDA een groot risico vormen De Volkskrant noemt het juist een politieke triomf voor Rutte II. Het akkoord zorgt ervoor dat het kabinet door kan gaan met de plannen voor de woningmarkt voor de pensioenen en voor de zorg NRC Next heeft een interview met de Amerikaan Paul Bremer. Hij was jarenlang de bewindvoerder in Irak en we kennen hem vooral van de woorden, ladies and gentlemen, we got him. Tien jaar later zegt hij over die woorden... ik ging door een lastige periode. Ik zat acht maanden in Irak, sliep nauwelijks... en had net een moordaanslag overleefd. Onder die spanning hoorde ik van de arrestatie van Saddam. Inmiddels is het de oud-bewindvoerder met pensioen en schildert hij. Moslims die jihadreizen naar Syrië afkeuren worden bedreigd in Nederland. meldt de Volkskrant, twee gematigde imams zouden aangifte hebben gedaan van ernstige bedreigingen. Debatten over de strijd in Syrië kunnen nauwelijks meer zonder beveiliging worden gehouden. Zo liepen er afgelopen vrijdag in Amsterdam zowel agenten in burger als privébeveiligers rond bij een Syrië-debat. Een opvallende beslissing van het grote Britse farmaceutische bedrijf Glaxosmithkline: Ze stoppen met het betalen van artsen om geneesmiddelen te promoten. GSK is de eerste grote geneesmiddelenfabrikant die dit besloten heeft. Farmaceutische bedrijven betalen artsen om namens hen te spreken op conferenties. En op die manier hopen die bedrijven dan dat hun medicijnen vaker worden voorgeschreven. Volgens critici kan dit ertoe leiden dat artsen aan patiënten ten onrechte bepaalde medicijnen toeschrijven. Meer daarover leest u in het Nederlands dagblad. En de paus komt misschien naar Nederland Schrijf Bischof Punt van Haarlem Amsterdam aan de gelovigen van zijn bisdom... in trouwens te lezen dat er plannen worden uitgewerkt... om Paus Franciscus komend jaar in Amsterdam te kunnen uitnodigen. Italië gaat de behandeling van vluchtelingen in een opvangcentrum... op het eiland Lampedusa onderzoeken, meldt de BBC... De vluchteling heeft stiekem beelden met zijn mobiele telefoon gemaakt. En daarop is te zien hoe de vluchtelingen in gemengd gezelschap gedwongen worden om zich uit te kleden. Volgens de maker van de beelden worden de vluchtelingen als dieren behandeld. De krant Jose Today noemt het geniaal van president Obama om de voormalige tennister Billie Jean King naar de Olympische Spelen in Sochi te sturen. Ze maakt deel uit van de officiële delegatie die bij de opening aanwezig is en ze is openlijk homoseksueel. Op die manier laat Obama zien hoe hij denkt over de nieuwe Russische wetgeving die gericht is tegen homoseksueel.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 Misschien niet voor u, dan moet u maar even schrijven. Zo dadelijk. Na acht uur hoort u natuurlijk meer over Adrie Duivenstein. En het debat in de Eerste Kamer gisteren over het woonakkoord. Dat is er dus door. Joost Vullings kijkt dan ook vooruit naar het andere akkoord, het pensioenakkoord, dat nu nog hangt, maar ook bijna rond schijnt te zijn. En maar eens horen bij de woningbouwcoöperaties wat ze vinden van wat Duivenstein uiteindelijk heeft binnengehaald. Blijft u luisteren.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 rookvrijpolis.nl